Was ik op een feestje bij mijn buurman in het café? De hele buurt was uitgelopen, iedereen deed mee. Oh, het was gezellig en mijn buurman keek tevreden. Maar plotseling hoge nood, dus ik vroeg bij de entree: Waar is de wc? Trap af naar beneden.